Luisteraars en dames en heren hier aanwezig in voorhoud. Hartelijk welkom bij, zeg maar alweer deel 8 van de familie. Mijn naam is Freek. Ik ben 39 jaar oud. Ik ben getrouwd met Claire, van wie ik nog steeds heel veel houd. En daarnaast ben ik heel erg verliefd. Op... Verliefd op Nancy. Ja, dat weten de meeste luisteraars inmiddels wel freek. Claire, wij hadden afgesproken dat ik de regie zou doen vandaag. Gesproken. Het was meer een kwestie van kop of munt. Ja, maar het werd kop en toevallig had ik kop gezegd. Dat zeg je nou wel, maar ik ben... De kop, e Claire, kop. Goed, uh, vandaag moeten we helaas enkele leden van de familie missen. Familie, vreemd. Claire. Oh nee, sorry, jij doet de regie. Neem me niet kwalijk, ik zeg niets meer. We moeten dus enkele leden van de familie missen. Onze regisseur Jet van Bokstel is helaas gedwongen nog even het ziekbed te houden. En mijn lieve Nancy, die haar al vorige keer zo fantastisch verving. Die zit op dit moment nog in Oostenrijk. Maar naast Claire en mijzelf kunt u vandaag kennis maken met enkele nieuwe personages. Het is mij een groot genoegen u voor te stellen aan onze kinderen. Trude en Johan. Uh, misschien willen jullie jezelf even introduceren. Trude, wil jij misschien beginnen? Nou, ik ben Trude. Ik woon op kamers bij de broer van mijn vader en ik heb een vriend. Eén vriend, Erik, van wie ik heel veel houd en waar ik heel verliefd op ben. Ja. Ehm, um, Johan? Ik ben dus Johan. Ik woon ook op kamers. Maar nou is de wasmachine stuk gegaan en zit ik met twee vuilniszakken vol wasgoed. Nou, vandaag ga ik mijn ouders maar weer eens opzoeken. Hartstikke goed, Joh. Vind je niet, Claire? Vree, kunnen we nu beginnen? Ja, ja natuurlijk. Uh, uh, Trude, jij en ik zitten in de kamer. Claire, ja. jij bent buiten. En uh, Johan, jij ook. Nou, daar gaat hij. Zeg jij, hey, wacht eventjes. En ik uh? dan? Word ik niet vermeld? Oh, sorry, nee, neem me niet kwalijk. Ik, ik was u even vergeten, mevrouw. Uh... De winter. Johanna de winter, dat ben ik. En dat ben ik al heel lang, al zeg ik het zelf. <lacht> ik zit hier buiten op een bankje. Daar zit ik heel vaak, want daar heb ik rust. En daar heb ik mijn vogeltjes. Daar is het prachtig. Ik kan er niet bij wat mensen daar allemaal in het buitenland moeten zoeken. Is de lucht daar blauwer? Zijn de bomen daar groener? Uh, ja, of... dank u wel, mevrouw. He? Dat komt straks allemaal. Anders heb je zo meteen geen tekst meer over. Nou, nou ik uh, zit niet op mijn woordje verlegen, hoor. Maar goed, ik ga vast buiten zitten. En dan merk ik voorzelf wel wanneer ik aan de buurt ben, hè? Zeker. Nou, zullen we dan nu maar beginnen? Trude, ik heb jou net binnengelaten ja? en wij staan in de kamer. Nou, daar staan we dan. Zeg, ga zitten. En Doe wat uit. Mag het ook andersom? Ja, natuurlijk, kindje, natuurlijk. God, wat gezellig dat je er eindelijk bent. Eh, koffie, thee of iets? Ik pak wel een glas melk. Nee, niks ervan, er komt niets van in. Wat bedoel je, er komt niets van in? Nee, ik pak wel een glaasje melk voor je. Dat wilde je toch, melk? Ja. Dat witte spul, weet je nog wel? Ach ja, de witte motor. Natuurlijk melk. Melk is goed voor elk, behalve voor Jan, want die piest ervan. Ah, oh, ja. Ja, een uh, momentje. <lacht> ik kom maar aan, hoor. Is dat een met melk. Zou halve melk ook goed zijn? Ja, papa, halve melk is ook goed. Zo, oké, okay. hier heb ik een lekker glaasje melk voor jou. En dan neemt papa een glaasje wijn om je thuiskomst te vieren. Maar papa, de vijf is nog niet eens in de klok. Hè, huh, de vijf? Oh, maar met zo'n glas doe ik makkelijk tot vijf voor half één. <lacht> Zei, weet je, je moet van wijn genieten. Er zijn mensen die het in één klap achterover klokken. Nee. In een goed glas moet je groeien, zeg maar. Ja. Een lekkere melk? Ja, lekkere melk. Ja. Nou, je moeder en ik hebben het reuze naar ons ingehaald in Oostenrijk. Oh? Nooit gedacht dat zo'n weekje skiën zo ontspannend kon zijn. Ja, en weet je, Trude, weet je dat je moeder nog verrekte goed met die lange lat overweg kan? Hm. Hup, meteen op die zwarte piste. Ze nooit alles heeft gedaan, echt, ik zweer het je. Iedereen ja. stond versteld, werkelijk waar. Ja, maar papa... Ja, ja, ja, ja, ik weet wat jij wil zeggen. Het milieu, het Alpenmilieu wordt verpest door het skitoerisme. Nee. Nou, dat wilden we nu zelf wel eens zien. Ook daar, juist daar moet je geweest zijn om er een gefundeerd oordeel over te hebben. De tijd is voorbij dat je al die natuurfreaks op hun woord kan geloven. Die tijd is voorbij, hoor. Ja, maar papa... Voor mij zijn die groene juppen gewoon stinkend jaloers. Dat zij niet een weekje naar de witte wereld kunnen. Echt waar, hoor. Stinkend jaloers. Wat trouwens nog bij komt, omdat het op die zwarte pistes helemaal niet druk is. De natuur kan daar best tegen een stootje... Ja, en daarbij zitten al die skiers met van die deftige doodskisten op hun auto's van vroeg tot laat in de kroeg. De godganse dag, zo waar ik sta. Of zit, ja. zeg maar. Blief je nog een glaasje halve melk? Ja. ja wacht, blijf even zitten, hoor. Eindelijk hey, kan ik mijn eigen dochtertje weer eens verwinnen, hè? Zo, Truut. Een lekker glaasje. dank je En voor de gezelligheid neem ik er ook nog eentje. Ja, papa. En wat is er, liefje? Nou, je neemt weer een vol glas. Neem ik weer een vol glas? Ja. Ach, jeetje. Ja, weet je wat die ellende is met die Oostenrijkse wijn? Nee. Nou, als die even open staat, dan, dan moet die snel geschonken worden. Ja, doe die ranke hals, vervliegt het boeket. Origineel Alpenboeket. Kijk, staat op het etiket. Ja, dat maar. bedoel ik niet. Wie gaat er nou naar Oostenrijk met zijn... Met vrienden... al die fascisten. Kindje, kindje, daar valt reuze mee, hoor. In het dagelijks gebruik merk je daar echt, echt niks van. Nee, meisje, anders zou ik er toch niet naartoe zijn gegaan. Nee, maar papa... We zie je me ik... vooraan. Ja, oké, okay, oké, okay, er lopen lui bij die vroeger met de verkeerde partij zijn meegelopen, zeg maar. Maar weet je wat het voordeel van Oostenrijkers is? Nee. Die komen er vooruit. Ja, hier doen ze het in het geniep. Of met z'n allen, waardoor ze weer bij een mooie voetbalwedstrijd roet in het eten gooien. <tijd> ja. Of ze slopen met z'n allen een treinstel of drie zonder dat er iemand iets van zegt... Ik weet eigenlijk niet wat erger is, zeg maar. Klootzak, doe toch niet Stop nou. Kijk nou eens, je gooit je glaasje melk om. Nou, blijf zitten, blijf zitten. Ik haal wel een doekje en wat ja, nieuwe melk. Nou, nou dat kan het beste gebeuren. Ja. Hè? Zo, nou, gelukkig valt het allemaal nog wel mee. Ja. O, jee, hier zit nog Ach, wat. Laat mij het nou maar doen. Nou, al klaar. Zo. Waar waren we gebleven? Ik zei dat ik jou een grote klootzak vond... Ach, ja. En had jij daar misschien toevallig nog een reden voor? Of komt het voort uit de spontane opwelling, zeg maar? En dat moet jij nog vragen? Waarom dacht, ik, dacht jij dat ik bij je broer op kamers ben gegaan? Nou, me Dunkt, dat hebben we toch in goed overleg hier in huis met z'n allen besloten. Hij vond die andere school gezelliger. En ja. toen heb ik voor je geregeld dat jij zolang bij mijn broer op kamers komt. Pa, nee. Ja, als het niet zo is, mag je het ook zeggen. Dank je wel dat ik het mag zeggen. Hier in huis kan iedereen voor zijn eigen mening uitkomen. Dat weet je toch, zeg maar. Oké. Okay. Oké, okay, ik ben het gesodemieter hier in huis meer dan zat. Wat bedoel je, liefje? En blijf nou toch eens van die fles af. Nee, nee, ik verzet hem alleen maar om je beter te kunnen zien. <lacht> Zie je wel? Nou, ga door. Je bent het gesodemieter hier in huis dus meer dan zat? Ja. ja met ja komen we ook niet echt verder, hè? Dat wij van je, die herpelkut. Ja, meisje toch. Maak je nou niet zo overstuurd, daar is dat nergens van nodig. Ik ga blijf van me af, vies Ja, en, en misschien is het beter als we de microfoon even naar buiten verplaatsen. Ja. Uh, naar de straat, waar Claire een toevallige ontmoeting heeft met Johan. Johan! Moeder. Johan, wat loop jij dan nou met twee vuilniszakken... Ga je die voor iemand buiten zetten? Nee, moeder. Daarin zit mijn vuile wasgoed. <laughs> je hebt toch geen ruzie met je hospita? Oh, nee, moeder. Helemaal niet. Haar wasmachine is alleen stuk. Nou, en toen dacht toen ik... Toen dacht jij? Ik ga mijn moeder maar eens opzoeken. Heel lief van je, heel lief. Wat bent u, Bruin. Komt dat uit Oostenrijk? Oh, dat is er zo weer af, hoor. Ja. Ja, ik hoorde op school dat u een weekje met vakantie ging. Met Freek en die Nancy. Hebt u plezier gehad? Ach, plezier. Je bent er eens uit. Je ziet iets andere mensen dan die twee gekken. Gekken? Ja, je vader en zijn Nancy. Moeder? Ja, Johan? Moeder, laten we even gaan zitten. Daar, op dat bankje. Op dat bankje? Ja, even maar. Oh, nou, hier dan maar. Oh, er kan nog veel meer bij. Heel fijn, mevrouw. Je ziet hier even goed, toch prachtig. Ik kan er niet bij wat mensen allemaal in het buitenland moeten zoeken. Is daar de lucht blauwer? Zijn de bomen daar soms groener of het water natter? Nee, mij maken ze niks wijs hoor. Ik blijf op mijn stekkie. Hier heb ik rust en mijn vogels. Uw vogels? Zeker mevrouw, mijn vogels. Mij kennen ze stuk voor stuk hoor. Geen eentje uitgezonderd. Kijk, ik zeg altijd: maar als je goed voor dieren bent, dan zijn de dieren ook goed voor jou. Er is toch zeker geen spel tussen te krijgen? Zal ik ze eens roepen? Nou... Zal u mm. zien dat die beestjes mij kennen? Stuk voor stuk hoor! <laughs> kom dan, kom dan maar! ziet u wel. Ziet u nou wel dat ze me kennen? Heb ik te veel gezegd? Ik heb toch zeker geen woord te veel gezegd. Bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole. Kom maar, Freddy. Ja, kom maar. Die meneer en die mevrouw, die doen je niks, hoor. Kom maar. Ach, je hebt trouwens veel meer aanspraak aan dieren dan aan mensen. Dieren begrijpen je tenminste. Begrijpt u? Bole, bole, bole, bole, bole. Johan. De... Ach, ik wil me nergens mee bemoeien, hoor. Maar als ik u vragen mag, is dit uw zoon? Ja, dat is mijn oudste zoon. Aha, dan zag ik het toch helemaal goed. Ja, het is dat u bruiner bent, maar kijk kijkt wel doorheen, hoor. Weet u dat ik dat graag mag zien, zo'n jonge moeder met zo'n grote zoon? Oh, oh, dank u wel. Ja, dank u wel, Johan. Oh, niks te danken, hoor. Ja, ik mag het nou eenmaal graag zien. Want voor die nieuwerwetse onzin daar koop ik niks voor. Eh, wat bedoelt? Weet u nou echt niet wat ik bedoel? Ach god. Nou, al slaat u me dood. <g legislatureuteur> Le ja, liever niet op klaarlichte dag. <eng tactic> oh nee, maar niet kwalijk, Ik was even met mijn dieren bezig. Moeder, we kunnen kijk, misschien beter gaan. Yeter? Jonge, mevrouw, grote zoon. Tegenwoordig schijnt het mode te zijn om op je 53ste nog een kind te willen. Ja, ja, ja, ja, dat heb ik vernomen. Nou, mevrouw, dat is toch te gek voor woorden. Een kind als je Sarah al hebt gezien. Ja, mannen. Mannen maakt het niks uit. Voor mannen is het hoog uit een kwartiertje werk en dan moet je nog geluk hebben. Bij mannen steekt nooit de natuur ergens een stokje voor. Die komen klaar tot ze de dood meneer vallen als ze willen. Ja, het is zonder dat ik het zeg, maar het is wel zo of niet soms. Is niet bij jou, dan is het bij een ander. Nou, nou, nou, nou, nou, mevrouw. Niks, nou, niks, niks, nou, nou, nou. Het is de zuivere waarheid die ik hier zeg. Moeder, zullen we? Um, ja, de natuur schijnt een beetje moe te worden. Raakt de tel kwijt en hup, vrouwtjes boven de vijftig willen weer een kind. Gadverdamme. Eerst het verkeerlam leggen dat ze zogenaamd baas en eigen buik willen zijn en daarna willen ze weer een kind. Nou, er is dan met goed fatsoen toch geen touw vast te knopen. Hier bij de dieren. <laughs> daar kom je dat niet tegen, nee. Dieren houden zich aan de regels. Nou ja, ik uh, moet trouwens weer eens op huis aan. Ik heb het vlees opstaan. staan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ah, oh, gelukkig, die is weg. En nu mijn jongetje, hoe gaat het nu met je? Oh, nou, uitstekend, moeder. Maar hoe gaat het met u? Ja, jongen. Moeder? Ja, Johan? Moeder, ik snap er niets van dat u zich zomaar bij de situatie neerlegt. Nou, om precies te zijn is het meer je vader die zich bij de situatie neerlegt. Letterlijk dan. Moeder, houd toch op met het... Met cynisme probeert u alleen maar de zaak te maskeren. Wat moet ik anders? Wat u anders moet. Johan, ik heb er geen moer zin in om de afgewezen minnares te spelen. Je vader heeft van die periodes dat hij zo nodig zijn pik achterna moet lopen. Nou, dat moet hij, dat moet hij dan maar doen. Maar ik word er koud nog warm van. Goddallemachtig, wanneer ik me daar iets van zou aantrekken, zou ik voortdurend op de vlucht zijn. Kan ik net zo goed in een camper gaan wonen. In dit huis heb ik mijn eigen plek. En er moet heel wat gebeuren als ze mij daar vandaan krijgen. Heel wat, hoor je? Maar... Nee, weet je, ik houd van die rare vader van je. Natuurlijk zijn er momenten dat ik hem levend kan vullen, dat ik hem achter de bang zou kunnen plakken. Die momenten zijn er, in overvloed. Maar ja, tussen die momenten door houd ik ook heel burgerlijk toch van je vader. Het zal wel een vreselijke afwijking zijn, maar het is niet anders. Maar moeder, het gebeurt waar u bij staat. Ja, dat is zo. En liefde maakt niet blind, althans de mijne niet. Ik zie het gebeuren, terwijl andere partners, wat zeg ik, andere partners, duizenden, miljoenen mensen met de bange vraag leven. Doet hij het of doet hij het niet? <laughs> nou, dat is voor mij geen vraag meer, ik weet het. En ik probeer ermee te leven. Nou, kom, laten we naar huis gaan. Je vader zal blij zijn om je eindelijk weer eens te zien. Nee, nee dat wil ik niet. Ik, ik wil dat mens niet zien. Dat mens? Je vader? Nee, die Nancy. Die vriendin van hem. Die wil ik niet zien. Nooit van mijn leven wil ik die zien. Hoort u? Nooit. Kom nou maar. Je was moet ook gedaan, niet? En die Nancy is er niet. Waar is die dan? Oh, die is nog even in Oostenrijk gebleven omdat ze op de piste een schoolvriend ontmoette. En toen is ze nog even gebleven. Nou, kom nou maar mee naar huis. De was in die zakken begint al te stinken. We verplaatsen de microfoon weer terug naar de huiskamer... waar Trude nog een beetje zit na te snikken. Maar het is toch de gewoonste zaak van de wereld? Erik en ik kennen elkaar al zes maanden. Dan kunnen we samen hier toch wel een kamer krijgen dat je dat niet begrijpt. Ja, dat doe je maar als je getrouwd bent. Nou, dat moet jij zeggen. Zeker dat moet ik zeggen, omdat ik volgens de boeken nog steeds je vader ben. Maar begrijp je het dan echt niet? Met de beste wil van de wereld niet. Je bent een grote zak... Ja. Kijk nou, wie is Wat een Oh, Trude. mama! Mama! Johan, jongen! Vader? Jezus, Maria, wat fijn en, en ook gezellig dat jullie weer thuis zijn. Kindje, wat een leuke broek heb je aan! Ja! God, maar wat zonde van die vlek! Nou, dat trekt vanzelf wel weer weg. Trude heeft een beetje gemorst met de halve melk. Nou, die is al voor de, half, voor de helft weggetrokken. Wat weet jij daar nou van? He? Truut, doe maar even uit die broek. Ik moet toch nog twee vuilniszakken voor Johan draaien. Nee, nee man. Hè, doe nou maar, het is zo gebeurd. Ik haal wel even een rok voor je. Ja. Johan, ook een glaasje pure Oostenrijkse wijn? Dank u vader, ik neem liever een cola. Maar je weet niet wat je mist. Ik bedoel, die Oostenrijkers deugen niet, maar wijn kunnen ze maken als de beste. Zet, ja, proost. Nou, papa. Freek. Uh, verder alles kids op de universiteit, zeg maar. Ja, vader, wat zal ik zeggen? Voor de draad ermee. Alles kids, maar... Uh... Nou, kom, praten, mond open doen, het lucht op. Ik... Geef de zinnen de ruimte, doe maar, ik ben je man. Ik nou... ben je vader. Nou, kom maar. Ja, ik... Je zuster heeft me al voor alles en nog veel meer uitgemaakt. Jij kan er ook nog wel bij. Nee, je kan doe, er ik... met gemak ook nog wel bij. Bots maar tegen hem op, Stop maar, laat je oerdriften maar gaan. Doe nou, ik... maar, ben je moeder niet? Doe maar. Jongen, het is live, er kan niks in geknipt worden. Ja. Doe maar. Ja. Jongen, doe maar. Het is je vader maar. Dus weet u, ik kan me niet verenigen met uw leefwijze. En ik ook niet. Tja, maar ik hou van je moeder. Ja, en... ja, en je bent verliefd op een ander. En als ik vraag of je een kamer voor me hebt, voor mij en mijn vriend, dan zeg jij ja, dat ik... Ja, dan moet ik het even met Claire over hebben. J jij bent een grote hypocriet, dat ben je. Ja, en zo denk ik het ook te voelen. Nou jongens, hier is de soep. Het is uit een pakje, maar dat proef je bijna niet. Uh. Zeg, zal ik dan net als vroeger een licht klassiek plaatje opzetten? Johan van Pinksteren. Sorry, Johan van Pinksteren. Ja, en dan wel wat achter. Een collect call? Ja, een wel wel van Afmer. Wie je het hè? Oh, one moment. Behoeven wij een collect call uit Austria? Nee! Ja. No, thank you. <lacht> nou ja, dat was Nancy. Inderdaad, dat was Nancy. Zo, jongens, een lekker kopje soep. Blijf af, ik neem hem. Nancy. Nancy, oh Nancy schatje, ik mis je zo. Ben je voorzichtig daar in Oostenrijk? Wat? Bent u Nancy niet? Bent u mijn moeder? Oh. Hallo moeder. Nee, ik dacht dat je... Ja, dat dacht ik ja. Nee, die is nog wat gebleven. Nee, niet voor altijd. Over een paar dagen komt ze weer thuis. Ja, daar komt ze weer. Moeder, ze hoort hier. Zei man, je raadt nooit wie hier zij. Fout. Ook fout. Trude en Johan zijn er. Wie dat zijn? Moeder, dat zijn uw kleinkinderen. Ja, al een paar jaar, ja. Ja, ik zal ze de groet doen. Wat, moeder? Is... Is dit uw laatste telefoontje? Had u plannen, uh, zeg maar, om... Uh... Nee, nee, nee, nee, moeder, nee, moeder. Nee, moeder, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel, uh, ik, gaat u met vakantie? U doet de telefoon de deur uit. Wat heb ik niet gelezen? Oh, ja. Dat je straks ook aan de PTT moet gaan betalen als je geen verbinding krijgt. Ja, dus wat voor te zeggen. Tja. Nee, u hebt gelijk. Ja, zeker. Als die maatregel eraan komt. Ja. Dat gaat ook niet meer met het spoor. Ah. Ja, natuurlijk. Als je na de privatisering van de Nederlandse spoorwegen... een trein bijvoorbeeld naar Leiden hebt gemist... dan moet je betalen omdat je toch op het perrol staat. Nee, ja, maar moeder, u hebt gelijk. Nee, groot gelijk. Natuurlijk, ja, telefoon weg, trein weg. Wie is er ook weg? Ach, oh, God. Ja. ja, ik weet dat u had veel aanspraak aan hem. Hier. In zijn slaap. Hoe is het gekomen? Nou, dat viel toch wel mee. Om half elf zijn eerste glas... Op zijn nuchtere maag. Ja, nee, dat is dom. Nee, voor vijven moet je nooit aan de fles beginnen. Nee, mij niet gezien. Nee. Wie, ik? N nooit, moeder, nooit. Nee, ik heb mijn principes, moeder. Moeder, die heb ik. Was de een mooie dienst? Wat? Moeder, dan meent u niet, niet een kopje koffie? Alleen maar champagne? Nee, hey, je stoel wordt koud. Alleen maar champagne na de dood? Ja. <laughs> is toch lekker, moeder? Nee. Hey. Ja, nou moeder, dag. Ik moet ophangen. Dag. Hey. Dit was deel 8 van de familie. Volgende week deel 9. Zelfde tijd, andere locatie.